5 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft officieel voor een impeachmentprocedure gestemd tegen president Trump. 232 afgevaardigden stemden voor, 196 tegen. Het is een belangrijke stap in het onderzoek naar het onder druk zetten door Trump van Oekraïne. om een corruptieonderzoek te beginnen tegen Joe Biden. Getuigen worden binnenkort in het openbaar verhoord door een parlementscommissie. Tot nu toe gebeurde dat achter gesloten deuren. Het aantal doden door alcohol in het verkeer is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2016 vielen er 13 doden bij ongelukken waarbij drank in het spel was. Vorig jaar waren het er 36. Dat blijkt uit cijfers die de NOS bij de politie heeft opgevraagd. Het lijkt erop dat de stijging doorzet. En hoe dat kan, weet de politie niet. Mogelijk komt het doordat steeds meer mensen ook drugs gebruiken. De terreurorganisatie IS bevestigt de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Aan IS-verbonden persbureau AMAK meldt dat... en bevestigt ook dat de tweede man van IS is omgekomen. Een woordenverhoerder van IS zegt dat de dood van Baghdadi wordt betreurd... en dat een opvolger is benoemd. Ibrahim al-Kouraishi. Zondag maakte de Amerikaanse president Trump de dood van Baghdadi al bekend... maar IS had er nog niet op gereageerd. In het natuurgebied Oostvaardersplassen worden de komende maanden duizend edelherten afgeschoten. Er lopen nu ruim 1500 herten rond, maar het is de bedoeling dat het er maximaal 490 worden, zegt Staatsbosbeheer. Vorig jaar werden nog meer edelherten afgeschoten, toen waren het er ruim 1700. Er geldt een maximum voor het aantal dieren in de Oostvaardersplassen om de graslanden de kans te geven te herstellen. Ook ontstaat er voldoende ruimte voor andere planten en struiken. Het weer, vanavond nog lang helder, later wat bewolking... maar in het noorden en oosten ligt de nachtvorst. In de loop van morgenochtend overal bewolkt en van tijd tot tijd regen. Met een matige zuidenwind wordt het 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk in de regio, ruim 150 kilometer file stater. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen... weer bijna een half uur onthoud. De A4 is druk van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoetewoude. 18 kilometer daar en een half uur verdraging. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. De A27 van Almere naar Utrecht staat vast tussen Hilversum en Nieuwegein. In totaal 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N201 uit Horen Hilversum bij Loenen is de tijdverlies 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Te horen, Miss Stephanie Mills. Deze draad, speciaal voor iedereen die naar het ziekenhuis moet of er werkt. De Medicine Song. Welkom en goedemiddag. 8 over 5, al bijna donker buiten. Bah, ongezellig. Gelukkig is Dance Radio bij je samen met ZFM op 106.9. En je komt ons echt overal tegen. Mijn naam is Tim de Vriend en tot aan 7 uur neem ik je mee door de file naar huis, naar je diner. Ja, goed idee lijkt me. Veel beats onderweg, wat te denken van Nio in de uptempo versie met Sexy Love. She makes the monstra como una diosa misteriosa me le acerqué y me miró así desde mi lado wow qué tan petizado y su mano y empezamos a bailar y el ritmo que suena así <risas> Kom me mirom. Radio, de naam zegt het al, we laten je wiebelen in de auto, op je fiets, op gewoon lekker achter je bureau. Live vanuit Amsterdam, Gregor Salto in de mix, gevolgd door Club Asylum, geholpen door Leanne Brown, lekker stem Reasons. En die laatste kende je zeker, Inner City, The Good Life. Ik heb zo direct wat soulful house voor je, in de vorm van Matt Early en Ray Hurley. Eerst duister worden met de laatste hit van Post Malone. Lekker draaien in circles op Dance Radio en ZFM. Favorieten. Get to me once. met Early en Ray Hurley, een soort pepje kokkie, maar dan beter. Elf over half zes. Geweest, goedemiddag. ZFM en Dance Radio op deze donderdag. Prime Team tot zeven uur bijen. Met classics en wat lichte house beats. We verwennen je oren net zo lang totdat jij het lekker vindt. Classics. A few Russian. Forget me nuts. Larry Woo And let me show you by dance radio and ZFM. Nah, he don't drive big sports cars and never ask many questions. Big thirst with little chess hairs. So fly, he the freshest. Dance music's his passion. Yeah. But he can't read no lines. With DJ Tim. Cut them records. Everybody lose their mind. Yeah, keep it alive. Almost 1.86 high. This radio DJ's je guy. So come and join the party. Time to get down with the trend. And he plays the greatest dance music. Yeah, it's Tim the Friend. Woo! Yeah, Tim the Friend. Ik ben nu op radio. Lose <laughs> control. Van Medusa en Becky Hill. Dance, dance, dance, dance, radio. dance, radio. dance, radio. dance radio. radio. Uh. Sure.